In januari is het aantal mensen dat ziek thuis is gebleven van werk... in vijf jaar niet zo laag geweest. Volgens de arbo heeft dat vooral te maken met de griepgolf. die dit jaar later komt dan andere jaren. De griepepidemie is net begonnen en de verwachting is dan ook... dat het aantal ziekmeldingen deze maand flink toeneemt.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 Een record aantal mensen heeft zich deze week bij het Rode Kruis aangemeld... als burgerhulpverlener. Dat zijn mensen die voor de eerste hulp bij een reanimatie... in de buurt kunnen worden opgeroepen. De Hartstichting deed eergisteren een oproep voor meer mensen... en er zijn al 2000 nieuwe aanmeldingen binnen. En een ruil op de Olympische Spelen. Een uh, Zwitserse tv-commentator had gezegd... dat een Israëlische bobsleer de genocide in Gaza goedkeurt. Hij vroeg zich ook af waarom de sporters... met zulke ideeën überhaupt mogen meedoen. Israël vindt het een politieke uitspraak... en eist excuses van de Zwitserse zender. Het weer dan nog, het is grijs en in het midden en zuiden sneeuw... of natte sneeuw, dus pas op voor gladheid op de weg. Vanmiddag wordt het 2 tot 4 graden. Daarna gaat het regenen en later op de dag wordt het gelukkig weer droog. En dat was het nieuws op Radio 538. S, dankjewel. 538 verkeer dan, A12 Arnhem-Oberhuizen. Bij de Duitse grens ben je 11 minuten langer op de weg. A58 Tilburg-Eindhoven bij Batadorp, 6 minuten. En er wordt geflitst op de A12 Gouda-Utrecht bij Woerden, 46.0. Oma -Gent, ook gespot met de vrienden van de Accent giro brigade op de A12. Utrecht-Gouda en Nieuwebrug aan Den Rijn, 39,5, De A27 Utrecht-Helversum. Nou uh, ja, Hilversum, meer Helversum voorop. Dat is de stad van het eenrichtingsverkeer, 90,5. En de A27 Utrecht-Gorkum, Drote van Nieuwegein, 65,9. Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt. Yes! Gas geven doe je in de auto.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 net binnen, ex-prins Andrew gearresteerd. Ja, echt waar, dat is no lie. Jean-Paul en Tua Lipa zijn hier. Baby girl, I yeah, give me ten a fatness, give me some of that Things with the badness, look how she had She like applied, got dead, but I'm not just that It's a good piece of mental under that cap. A piece of gear, mama love, boy, you yeah, try Watching in step of the paper, the way you got Pain in my brain, memory not detached Ain't in my aim is to give you this love If not the way you move Let me acknowledge the way you do Then I would not lie, baby, you That's it preferred You deserve it so don't be scared It's Hurry up and waiting. Nou, van Miles Smith mag je gewoon wel even blijven. Voor je bij stee bij 538. Ja, wie niet mocht blijven was een dude van 20... in een van de duurste hotels van Madrid in Spanje. Hij hackte namelijk het boekingssysteem, Dus kostte zijn verblijf in plaats van 1000 uh, euro voor één nacht 1 cent. En daarvoor sliep hij dan in een kamer die normaal inderdaad minimaal 1000 euro per nacht kost. Zonder toeslag voor het tweede bed. Het hotel laat weten uh, dat de man ook de minibar heeft geplunderd. Zonder te betalen. Maar goed. Als je het hoofdkantoor van Booking.com ziet... denk je, nou goed, die kunnen best wel wat extra fee missen... maar voor het hotel is het natuurlijk wel zuur. Hij verwachtte natuurlijk dat het wel inbegrepen was... bij een dure kamer, de minibar... maar dat bij hotels is natuurlijk altijd wel extraatjes, zeg maar dat. Je hoort ook Miles Smith bij 50. tijdens je 5 werkdag met Stay. Zometeen nieuwe ronde beroepenjacht. Mark Morrison, Return of the Mac. Alessa, Becky Hill en dit is Kensington. Done with it. So not the best so not the best alright. Met Becky Hill, je 58 werkdag, Surrender op 5-8 Tussen de hier de linkerhand bij de koffieautomaat. De rechterhand bij de grootste hits. Zoals deze classic van Mark Morrison. Return of the Mac. Cause I know it from the start Maybe when you block my heart That I had it all my day I will show you that I won't really somebody like you within temptation smash into pieces op Radio Vijfde Jacht. Bakkie doen. doen. Uitstekend idee, want het is 6 voor half 12 voor de donderdagmorgen. Eh, Dennis hier, goedemorgen. En zo meteen spelen we een ja, splinternieuwe ronde van de 58 Beroepenjacht. Op dit moment in de kassa het startbedrag van 100 euro, want we gaan op jacht naar een nieuw beroep. En we zijn in dit spel natuurlijk op zoek naar het beroep van onze mystery medewerker. En als je meespeelt mag je ja, drie ja of nee vragen gaan stellen ja, een haar in dit geval. En even een cryptische omschrijving. Voor de vijfzicht beroepenjacht kun je alvast een beetje voordeel mee doen. Ik begrijp klachten die anders klinken. Ik begrijp klachten die anders klinken. Ik zeg ja, meld je aan voor de beroepenjacht. App je naam en beroepenjacht nu met de vijfzicht app. Dus je naam en beroepenjacht appen met de vijfzicht app. Begin de dag met een lach met de 538-ochtendshow. Morgen om kwart voor tien. Rob Schepers en de Week in One -liners.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 Ja, richting de lunch, hoor. Het is exact half twaalf en Louis Cabaldi is hier. Radio 5, 3, en zo En zometeen splint een nieuwe ronde. 538 per roepenjacht met kans op keiharde cash. nights years and still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 Meteor de 50 in Flemming Meteor niet nodig. De 538 beroepenjacht. Ja, Stijn, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je bent de bezorger voor de stomerij, bussen en omstreken. Ja, dat klopt. En uh, ben je dan een of Doe je het toch met het autootje? Nee, ik heb een uh, grote bus. Ah, ik, weet, oh, ik heel goed. Uh, ja, heb ik lekker meer ronddrijd. Ah, goed, man. En Jij gaat uh, proberen om te raden wat het uh, beroep is van onze mystery medewerker vandaag. Mag je drie vragen voor gaan stellen? We hebben 100 euro in kas, Stijn. En de vraag aan jou natuurlijk. Ben je er mentaal en fysiek klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Kijk, mooi. Vraag 1. Werkt u voornamelijk overdag? Werkt u voornamelijk... Overdag is de vraag aan onze mystery-medewerker. Uh, mystery-medewerker, wat is uw antwoord? Ja. Ja, werk voornamelijk overdag. Vraag 2. Valt uw werk onder de zorg? Valt uw werk onder de zorg? Ehm, um, ja. Dat is ook wel een voorzichtige ja, toch, dat dat onder de zorg valt. Vraag 3. Vraag 3. Helpt u mensen met een spraakgebrek, zoals tottenen? Eh, uh, nee. Nee. Oh, het nee. Nee, dat niet. Nee, nee. Dat waren de drie antwoorden. Heb je, ja, heb je een beetje een beeld kunnen maken in je hoofd, Stijn? Ja, ik had iets anders in gedachten, maar nu moet ik even, even schakelen. Even schakelen, ja, ja. Roep maar, ja. Roep maar iets. Wat denk je? Uh, bent u KNO-arts? Bent u KNO-arts? Nee. No. Nee, ja, jammer. Geen KNO, arts. Wel goed nieuws voor de persoon die zometeen Lindo meespeelt. 150 euro in de kast zometeen. Oké. Okay. Ja, en geef je ja. gerust nog een keer op, Stijn. Ja, gaan we zeker doen. Dankjewel, zeg mooie wel. dag, hè. Rij voorzichtig. Het uh, loopt, no, bedankt. Laten, man. Ja. Oh. En dan back to the 90s voor de Dance Mash Classic, die is van Dominica. 538, Dance Mash Classic. I can't let you go. 8 werkt aan.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 Somjeu, have a little faith, wat waren ze goed bij de vrienden van Amstel ook. Het is bijna kwart voor twaalf en zoals het poesje thuis spint, spint het nergens met de Pussy girls oh, okay. en Buster de Rhymes. Yeah, yeah. Are we about to get it just a little hot and sweaty in this motherfucker? Baby. Ladies, let's go. Soldiers, let's Dolls. go Let me talk to y'all And just, you know, give you a little situation Listen, listen. You see the shit get hot Every time I come through When I step up I in the made. spot Make the place tizzle Like a summertime cookout Proud for the best chick Yes, best I'm on a lookout bait. So banging, shorty Like a belly dancer with it Smell good, pretty skin So gangster with it No tricks, only diamonds Under my sleeve Give me the number But make sure you I know before you like leave. me I know you like me I, I know you do I know you do That's why we. It's easy to see And in the back of your mind I know you should be fucking with me Don't you wish your girlfriend was hot like me Don't you wish your girlfriend was a freak like me Don't you Don't you, Don't you? Bite the feeling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 tot de fysiopraktijk. 538 werkt de hele dag met je mee de 538 werkdag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 Een vijf jaar werkdag met Don't You Forget About Me en 150 euro in de kassa, zometeen bij Lindo. Voor de beroepenjacht. En Esther is hier met het deals van 12 uur. Esther, wat heb je? Ja, groot nieuws uit Engeland. Voormalig Prins Andrew is gearresteerd. En je krijgt zo de details: de mm, Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuige gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar 1,50 euro.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 Heerlijk, pap. Deze pagetti pomodoro. Ja, met gegrilde courgette. Toen mm, me denken aan die vakantie in Italië. op dat pleintje met dat knusse restaurantje onder de warme zon. Met die ober. Oh. Nee, niet die ober. Zullen we deze zomer weer? Wow, ik vind het hier veel lekkerder. Grand Italia. Thuis in Italië. Ook niet normaal gewoon bij Transavia? Tijdelijk 20% korting op je ruimbagage. Pak dus ruim in en boek op transavia.com. Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via Mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl. Werkend Nederland draait op volle kracht.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 Bij Plus hebben we zelf ook tieners thuis. En dan is alles heel snel op. Brood, appels...